Zes uur, het NOS-journaal, Job Boot. Verontwaardigde reacties uit het Westen op veroordeling leden Russische Punkgroep. Samenwerking artsen VU Medisch Centrum nog steeds slecht. En 20e editie Lowlands in Biddinghuizen van start gegaan. Westerse landen reageren verontwaardigd op het vonnis van de Russische punkgroep Pussy Riot. De rechter in Moskou veroordeelde drie bandleden tot een verblijf van twee jaar in een strafkamp. Minister Rosenthal is teleurgesteld over de veroordeling. Hij vindt dat de straf in geen enkele verhouding staat tot wat de drie vrouwen hebben gedaan... en gaat de kwestie aan de orde stellen bij zijn Europese collega's. De minister wil dat de EU Rusland aanspreekt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle maakt zich zorgen over de vrijheid in Rusland. Ook hij zegt dat de straf in geen verhouding staat tot wat Pussy Riot heeft gedaan. En ook de Amerikaanse ambassade in Moskou noemt de straf disproportioneel. EU-buitenlandchef Ashton is teleurgesteld over het vonnis en heeft twijfels bij de eerlijke rech rechtsgang in Rusland. Op verschillende plaatsen in de wereld is gedemonstreerd... voor de vrijlating van de drie vrouwen van Pussy Riot. Kleine betogingen vonden plaats in onder meer Barcelona, Parijs, Berlijn en Washington. Er zijn nog steeds problemen in de samenwerking... tussen artsen in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Vooral op de afdeling longchirurgie is de onderlinge verstandhouding slecht. Daardoor ontbreekt het aan een goede communicatie. Dat blijkt uit een intern rapport dat in handen is van onderzoeksprogramma Argos. De conflicten en ruzies zijn zo ernstig dat gesprekken tussen de partijen niets meer oplossen. Volgens hoogleraar Veiligheid in de Zorg Jan Klein is de veiligheid van patiënten in gevaar. Maar het vuurziekenhuis in Amsterdam zegt dat de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd, ook op de afdeling longchirurgie. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt de zorginstelling al sinds december in de gaten, maar wil geen mededelingen doen over lopende onderzoeken en benadrukt dat ze ingrijpt als ze daar aanleiding voor ziet. De uitzending van Argos is morgen. Bij de Nederlandse aardoliemaatschappij zijn na de aardbeving van gisteravond tot nu toe 115 schademeldingen binnengekomen. Het zijn vooral meldingen van schade aan muren en van glasschade. De aardbeving was gisteravond in Noord-Groningen en had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Gedupeerden kunnen op de website van de NAM een schademelding achterlaten. Een onafhankelijk expert komt vervolgens de schade opnemen. De NAM verwacht dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Zo'n 10% van het zwemwater in Nederland is vervuild met blauwalg. Vooral plassen en meren in Groningen en Zuid-Holland hebben er last van. De provincies Zeeland, Drenthe en Flevoland kennen weinig problemen. Een onderzoeker van het Bureau van Ruimte en Vrije Tijd noemt de situatie vrij normaal, maar sluit niet uit dat na het tropische weekend van komende dagen de alg zich verder uitbreidt.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 Roemer noemde gisteravond een Bo Europese boete... wegens overschrijding van het begrotingstekort belachelijk. Hij zei niet van plan te zijn zo'n boete te betalen. Volgens de jager informeerde gisteren buitenlandse handelaren... bij het ministerie van Financiën naar het Nederlandse standpunt. De jager benadrukte dat Nederland zich moet houden aan de Europese regels... en dat Nederland ook na de verkiezingen degelijk zal zijn.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 ANRB-verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu snel af. Er staan nog een paar wat langere files nu op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voorknopend Kleinpolderplein, 5 kilometer. Dat komt door de drukte op de A20 naar Gouda. Voorknopend Terbrechtseplein, 6 kilometer. Op de A30, Ede richting Barneveld, is, staat de enige echt problematische file. Tussen Ede-Noord en Barneveld-Zuid 6 kilometer. Er gebeurde daar vanmiddag een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rijstrook is nog dicht. En de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn 4 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is daar weer helemaal vrij.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 Zes over zes, goedenavond. Langlopende vetes, onopgeloste conflicten... en opnieuw een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Problemen binnen het VU Medisch Centrum. Ze zijn er nog steeds. Dat blijkt uit documenten die het journalistieke onderzoeksprogramma Argos de afgelopen maanden verzamelde. Eind december vorig jaar kwamen de problemen voor het eerst aan het licht. Erik Arends, onderzoeksjournalist van Argos, welkom. Dag. Als we even beginnen bij afgelopen december, wat werd er toen bekend? Uh, toen werd bekend dat er uh, grote problemen zouden zijn op de IC-afdeling van het uh, centrum. Dat werd bekend na aanleiding van een... Brandbrief die anonieme artsen uit het VUMC hadden rondgestuurd naar diverse mediaorganisaties. Um en er was een IGZ-rapport uh, geschreven naar aanleiding van een casus over een longpatiënt die was overleden op de IC-afdeling. En de, de, de kern van het verhaal was eigenlijk dat de uh, IC-afdeling werd bevolkt door mensen die niet wilden luisteren naar de toeleverend medisch specialisten. En daardoor de patiëntenzorg in gevaar was. Fast forward naar vandaag. Hoewel fast forward. Je hebt uitgebreid alle situaties onderzocht, bijgehouden. Hoe kun je de actuele situatie in het VU Medisch Centrum op dit moment het best omschrijven? Uh, ja, heel kort komt het erop neer dat het conflict eigenlijk alleen nog maar groter is geworden. Uh, destijds is die IGZ-melding uh, intern aanleiding geweest tot een uh, grote ruzie. Eigenlijk tussen, tussen twee kampen, zou je kunnen zeggen. Uh, er waren mensen, in het, medewerkers in het VUMC, uh, totaal niet eens met die uh, kritiek op de IC-afdeling. En uh, eigenlijk zeggen zij, uh, die, die, die uh, melding aan de IGZ kwam voort uit wraak. Uit een, het was eigenlijk een wraakactie in hun ogen. En die wraakactie had weer betrekking op een veel ouder conflict. Kortom, het een kluwe een, een, uh, aan vetus, Zoals een hoogleraar die we hebben gesproken over deze kwestie het aanduiden. Maar wacht even, dan zit de inspectie er toch bovenop. En die laat het dan toch niet meer uit de hand lopen? Ja, de inspectie heeft destijds inderdaad dat rapport uh, geschreven. Alleen weet ik niet... Uh, of de inspectie op de hoogte is van deze allerlaatste ontwikkelingen. Ik weet wel dat de uh, IGZ, de inspectie, uh, is ingelicht... Over dat er nog steeds iets aan de hand is. We hebben contact met de IGZ gehad en gevraagd... Uh, zijn jullie hiervan op de hoogte? Maar ze wilden eigenlijk geen antwoord geven op de vraag... of zij de informatie die wij hebben, of zij die ook hebben. Goed, wat is dan precies de informatie die je dan hebt? Uh, nou ja, eigenlijk kun je zeggen dat dat, uh, dat conflict dus verder is uh, geëscaleerd intern. Uh, concreet komt het erop neer dat... Elf chirurgen van de afdeling heelkunde... het vertrouwen hebben opgezegd in één uh, longchirurg. En dat is uh, toevallig ook de longchirurg... die destijds naar de IGZ is gestapt. Um, deze meneer zit uh, thuis al anderhalve maand. En um, uh, nou ja, de vraag is nu eigenlijk hoe, hoe nu verder? Kijk, er is een conflictanalyse geschreven. Dat wil zeggen een rapport... Um, met de weerslag van allerlei gesprekken... met die opstandige chirurgen, zou je kunnen zeggen. Daarin staat... Op twintig pagina's lang, uh, dat is een soort tirade tegen deze longchirurg. Maar die conflictanalyse maakt ook duidelijk... dat het onderdeel is van een veel groter conflict dat teruggaat tot 2009. Uh, nou ja, onder andere uh, arbeidsconflicten hebben er mee te maken. Maar er wordt zelfs gezinspeeld op een conflict... tussen gelovige en ongelovige medici. Dat is een brede kwestie die je ja. hier even schetst. Even naar de patiënt. Want in december wordt het bekend. We zijn nu acht maanden verder. Wat heeft dit ja. nu mogelijk voor gevolgen of wat zijn er voor concrete gevolgen voor ja. patiënten in het VU? Ja, ik ben natuurlijk slechts journalist, dus ik kan daar uh, zelf geen uitspraken over doen. We hebben wel contact gehad met een hoogleraar uh, veiligheid in de, in de zorg, Jan Klein aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft alle documenten bekeken, ook de weerslag van gesprekken met mensen die wij hebben gesproken. Ja, en hij komt tot de conclusie dat er de pati patiëntveiligheid ernstig in gevaar is. Hij Acht het zelfs aannemelijk dat mensen onnodig overlijden en vindt dat in ieder geval de afdeling longchirurgie uh, per direct moet sluiten. Ik ken jullie gedegen aanpak. Jullie hebben gevraagd om een reactie van het VMC. Wat was dat? Uh, de reactie was kort, uh, namelijk onze uh, de veiligheid van patiënten en ook de continuïteit van onze zorg is niet in het geding. Die is geborgd en verder doen we geen mededelingen over uh, persoonlijke kwesties. Morgen het complete verhaal. Met van kwart over twaalf. twaalf. Radio 1, Argos, Erik Arends, dankjewel. Teleurgesteld is de missionair minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... over de uitspraak van de Russische rechtbank. Die heeft vanmiddag besloten dat de leden van de band Pussy Riot... twee jaar strafkamp krijgen. De vrouwen zijn veroordeeld omdat ze in februari... in een orthodoxe kerk een protestlied zongen. Minister Roosentaal, Ik ben daar zeer teleurgesteld over. Uh, deze straf staat in geen verhouding tot wat uh, die drie uh, meisjes hebben gedaan. Wat zegt dat over het regime in Rusland? Dat er nog heel veel te wensen is uh, ten aanzien van de mensenrechten... hoe men daarmee omgaat, vrijheid van meningsuiting. Er is ook heel veel te wensen nog over een ordentelijke rechtsgang. Want we hebben al eerder gemerkt dat uh, de aanklacht onduidelijk was... dat er allerlei dingen raar zijn gelopen uh, in de uh, opmaat naar het proces. Ja, dat geeft aan dat uh, Rusland nog uh, veel uh, te doen heeft... Is er iets wat uh, Nederland, maar dan on ongetwijfeld gezamenlijk met de internationale gemeenschap kan doen? Nederland zal samen met de, met de andere landen in de Europese Unie vooral, dus de Europese collega's, druk moeten uitoefenen op de autoriteiten in Moskou. Om ja, ze duidelijk te maken dat het zo echt niet kan. Het is niet de eerste keer dat we geconfronteerd worden met dit soort zaken. Dit is nu er ook weer, bij aan, nu weer bijgekomen en uh, dat kan zo niet doorgaan. Dan zegt u druk uitoefenen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Duidelijk maken aan Rusland dat het moet, moet leven naar datgene wat het, wat het zelf ook uh, heeft gezegd te zullen doen. Rusland is uh, partner in allerlei verdragen waarin we te maken hebben met een behoorlijke rechtsgang. Met uh, uh, uh, zeg maar situaties waarin wanneer iemand iets doet er een straf wordt uitgedeeld die redelijk in verhouding staat tot wat gedaan is. Ja, en hier zien we dat de Russen dus die afspraken... die ze ook zelf hebben gemaakt in de internationale gemeenschap... met de voeten treden. Denkt u dat de Europese Unie nog wat kan betekenen voor deze drie meisjes? Op, op, op, op zo'n termijn dat ze ook die straf niet krijgen? Ik mag alleen maar hopen dat uh, de Russische autoriteiten... Uh, de president en anderen uh, zullen beseffen dat het uh, de uh, Europese Unie uh, ernst is. En dat we wanneer we... het te maken hebben met allerlei zaken die we met de Russen bespreken... dat daar dan ook mensenrechten een absoluut onderdeel van uitmaken. He, je kunt niet praten bijvoorbeeld over uh, uh, verbetering van de handelsbetrekkingen... en dan onderwijl... Constateren dat het met de mensenrechten buitengewoon slecht gesteld is. Het een verbindt zich met het ander. Wanneer je een land hebt als Rusland waar de mensenrechten niet, niet worden gerespecteerd, euh, dan, dan geeft het ook iets aan over hoe men überhaupt met, met allerlei zaken omgaat, ook in het internationale verband. En dan komt Rusland zichzelf op een gegeven moment tegen. Ja, maar bent u dan, vindt u dan dat Nederland hier consequenties aan moet verbinden? Wanneer wij met de Russen praten over dit soort zaken, gaat het om meer dan zomaar even een babbeltje hebben. Nee, dan, dan ga je er diepgaand op in. En je geeft ook aan dat dit soort zaken, eh, dat die soort zaken niet zo kunnen en niet zo kunnen doorgaan. En eh, naarmate je dat steeds ook in alle duidelijkheid aan de Russen laat weten, en niet alleen vanuit Nederland, maar juist ook vanuit de Europese gemeenschap. 27 landen, ja, dan moet dat toch bij de Russen wel doorkomen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken in gesprek met Sebastiaan Meijer. En Pussy Riot gaat in beroep tegen de uitspraak. Nog een paar weken is de voetbaltransfermarkt open. De geruchtenmachine draait op volle toeren, bijvoorbeeld bij Ajax. Daar straks. Wijnandswaan bij de AWW. Het is kwart over zes. Is het aan het aflopen? Ja, het is gebeurd hoor. Voor zover er sprake was van een avondspits, is die nu wel voorbij. Er staan nog wel wat files. Vooral bij Rotterdam is het nog aan de drukke kant. Maar er is één file die er echt uitspringt. En dat is die op de A30 Ede richting Barneveld. Er staat voor Barneveld Zuid, 5 kilometer. Ze zijn nog steeds bezig met het opruimen van een tractor die van een vrachtwagen was gevallen. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. In 2020 moeten ze er zijn vindt Jolande Sap van GroenLinks. Meer windmolens op zee. Genoeg stroom voor 9 miljoen huishoudens. En dat levert dan ook nog eens 54.000 banen op. Vandaag ging de lijsttrekker van GroenLinks... met de boot naar het windmolenpark voor de kust van IJmuiden. Met aan boord Peter Blok. Jolande Sap van GroenLinks, hier wilt u alleen nog maar meer van, windmolens op zee? Daar willen we zeker meer van. Wij willen dat Nederland in 2020 zoveel wind op zee heeft... dat daar 9 miljoen huishoudens hun energie uit kunnen krijgen. En het mooie is, dat levert ook een hoop nieuwe groene banen op. Maar liefst zo'n 54.000 banen hebben wij berekend, kunnen daardoor erbij komen. Hoe kan dat dan? Ze draaien toch vanzelf? ze draaien niet vanzelf, maar wel van wind, en dat is een vorm van energie die gewoon gratis beschikbaar is en die ook altijd blijft en niet op kan. En dat is ook uh, belangrijk dat we nu als Nederland ook die stap gaan maken, want we lopen hopeloos achterop. Onze energie halen wij nog steeds vooral uit kolen, uit gas, uit olie, um, terwijl andere landen al veel verder zijn in het omschakelen naar wind en zon. En Nederland moet daar ook mee voorop gaan lopen. Wat doen die 54.000 mensen dan? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk zorgen dat die windparken gebouwd worden. En daar is Nederland natuurlijk van oudsher ook goed in. Wij zijn natuurlijk waterbouwers bij uitstek. En het bizarre is ook nu dat onze bedrijven wel voor andere landen dit soort uh, mooie windmolens en zee aan het maken zijn, maar dat Nederland zelf. En daar hopeloos achter loopt. En dat komt omdat wij nog met een aantal verouderde regels zitten. Want wat natuurlijk nodig is als je wind op zee maakt, is dat er ook een stopcontact op zee komt. Maar ja, daar is Nederland ontzettend aanzienend in. En dat willen wij versnellen. En wat nodig is, is dat je de energiesector ook verder uitdaagt. Door ze gewoon te verplichten om een verplicht aandeel uit duurzame energie te leveren. En nu gaat er nog 6 miljard naar vervuilende brandstoffen. Dat klopt, in Nederland trekken we nog elk jaar maar liefst 6 miljard uit... om de grote vervuilers belastingvoordeltjes te geven. Dat gaat onder andere naar de kolencentrales. Dat gaat onder andere naar lage energiebelasting op aardgas. En wij willen dat speelveld gelijk trekken. Wij zeggen, bouw die 6 miljard nu eens af. Maak daarmee arbeid veel goedkoper. En maak daarmee ook dat je investeert in een schone economie en een schone energie. Maar u heeft pas uw kans gehad bij het vijfpartijenakkoord. Toen is het niet geregeld. Toen is een stukje geregeld, maar we konden niet alles in één klap in die twee dagen regelen. Wat toen wel al geregeld is, is dat er een belasting komt op kolencentrales in dit land. En het mooie nieuws van deze week was ook dat daardoor waarschijnlijk de centrale uh, bij de Eemshaven in Groningen... toch wordt omgeschakeld naar aardgas. En als dat echt gaat gebeuren, dan is dat hele grote winst voor het milieu. Maar die partijen die zeggen niet van dat gaan we even doen, dus hoe lang gaat dit nog duren? Deze partij zegt dat wel. En ik merk dat de energiesector zelf... in ieder geval de bedrijven die nu al wind op zee hebben... we gaan nu naar een nuonpark. Essent heeft ook een park. Maar dat zijn de twee die we nu hebben. Die bedrijven willen heel graag verder. Blijft het niet bij dromen? Zeker. Nou, het zou, als het bij dromen blijft, doet Nederland zichzelf echt tekort. Want als we alleen maar hiervan blijven dromen... En als ons aandeel schone energie zo laag blijft als nu, nog maar 4%, dan gaan we hopeloos achterop lopen. Kijk, een land als Duitsland en Denemarken laat zien dat het kan. Die zijn al stukken verder. En die hebben daar ook honderdduizenden banen in die sector gecreëerd. En dat is wat wij in Nederland ook willen. Want een groene economie, dat is het enige wat werkt. Maar u had uw kans bij het vijfpartijakkoord als niet gelukt? Ik had een kans bij het vijfpartijenakkoord, die heb ik gegrepen. Daar is een belangrijke stap vooruit gezet. Belasting op kolencentrales, maar er moeten nog wat stappen verder. Stopcontact op zee, een energiesector pushen met een wet... om het aandeel schone energie veel sneller te laten stijgen dan ze nu doen. Maar was dat niet uw laatste kans? Want in de peilingen gaat het niet echt lekker.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 Better when it hurts. Augustus is elk jaar weer een onrustige tijd voor voetbalclubs. Terwijl de competitie alweer is begonnen, draait je transfermarkt nog op volle toeren. Ajax raakt deze week Vernon Anitak al kwijt. En over Theo Jansen gaan geruchten. Het leidde tot een leuk momentje vanmiddag voor verslaggever Joep Schreuder. Hij ging Ajax-coach Frank de Boer interviewen. En op dat moment kreeg hij een smsje: overgang van Jansen naar Vitesse is definitief. Tja, wat doe je dan als verslaggever? komt zojuist binnen. Het is nu half één. Dus uh, ontken of bevestig alsjeblieft even. Want het is niet meer bij te houden nu. Ontkennen. Het is gewoon niet waar nu. Nee. Op dit moment. Zolang ik er niks van af weet, dan uh, nee, is, nee, het, nee. Uh, okay. is het niet waar. Okay. Frank Ayt liet deze week weten dat het financieel prima gaat met de club. En sportief. Sportief ook toch? We zijn net begonnen. Dus, uh, sportief ook goed. Ja, we zijn net begonnen. De ene naar de ander gaat weg. Ja. Nou, we het hebben over het over de technisch hart, of het van duivenboden, kruif, overmars, salarisplafond, zuinig zijn. Conformeer jij je daaraan? Ja, daar staan we met z'n allen achter. Uh, het is uh, salarisplafond, natuurlijk hebben we een salarisplafond. Maar die plafond is wel hoger. Stel dat je een hele goede speler kan krijgen die verdient uh, een ton meer, is dat zo erg? Ja, dat is erg, ja. Is dat vanwege de hiërarchie in, in de ploeg? Dat, dat, dat, wat bedoel je, waarom is het nou, je er? Moet, je moet het zo zien. Stel dat iemand aankomt en die verdient meer... Zeg maar, als een, bijvoorbeeld zeg maar Jan Vertongen, die ja. nog op dat moment er was. Ja. Die veel meer gepresteerd heeft als, als dan die, als die jongen zelf. Hoe moet, moeten wij dat verkopen aan, uh, aan Jan Vertongen? Of aan Fernanita, of een Siem de Jong, of wat dan ook. Dat kan niet. Op een gegeven moment uh, klopt die ook weer aan de deuren. Dan is het einde zoek. Ja. Maar je hebt geen nassing nou? Nee, ook geen nashing, die ook niet meer. Nou. Met deze selectie nu... Ja, durf je naar de Champions League mee, hè? De finale, ja. <laughs> nee, natuurlijk tuurlijk, tuurlijk durf ik dat. En, uh, het is een voor... Stel dat we niemand halen. Dat is een fantastische leerperiode voor veel jongens. Nou, laat het maar zien. Uh... Maar ik heb jou gezien bij PSV die 2-0. Dat was een norm, weet je nog? Ook omdat je zo ontzettend trots was op ja. je ploeg. Zou je die norm dan nu weer kunnen halen? Kun je dat het publiek beloven? Ja, maar we, we hebben heel veel kwaliteiten. Uh, ondanks dat uh, veel jongens zijn weggegaan. En, uh, ik heb er heel veel vertrouwen in. Moet je aan veel dingen denken. Ik wil niet zielig doen, maar het is een moeilijk vak. Zeker in augustus. Nou, dat is toch zo? Want je zit maar te puzzelen. Ja, vooral als die en opeens weg is. En we ja. hebben geen kordatenvervanger vervanger op dat moment voor, omdat 1-0 uh, nog gebaseerd is. Ja, dan moet je puzzelen. Ja. Maar dat dus maakt het uh, vak leuk. ook leuk hoor. Ja, maar als je verliest van NEC, twee wedstrijden, één ja, punt. Leuk. En je krijgt straks Milan en de Spurs in je pool. Nou, uh, de boer. En dan zit je dan echt nog van ach, joh. Natuurlijk uh, bekommer ik me om, uh, om resultaten. Maar ook in ieder geval om de filosofie zeg maar, waar we mee bezig zijn. En ja. Ik uh, ben ervan van overtuigd dat we er goed uitkomen. Ga je nou voor de titel of word je voor de derde keer kampioen? Daar nou, gaan we weer voor en dat doen we elk jaar weer. En, uh, ondanks dat er misschien nu uh, twijfels zijn erover, uh, gaan wij vol voor de titel. Hij blijft even stoïcijns als ambitieus. Frank de Boer. We maken ons op voor een warm weekend met temperaturen van zo'n 30 graden. Het hele land neemt maatregelen vanwege de hitte. Onder andere in verzorgingstehuizen. Ondanks dat ouderen snel last hebben van de warmte, zijn ze toch optimistisch. Heerlijk, meneer. Heerlijk is het hier. Ja, dames, kijk Het is warm, meneer. We hebben een lekker ijsje. Ai, joe.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 Extra maatregelen dus in de verzorgingstehuizen en ook op het spoor. De NS laat langere treinen naar de kust rijden. De drukte aan het water is dan weer reden voor de reddingsbrigade om extra alert te zijn. Langs de kust worden er extra mensen ingezet. Vooral omdat zij op zoek moeten naar kinderen die kwijt zijn. De reddingsbrigade geeft wat tips. Ja, eigenlijk het allerbelangrijkste is gewoon uh, let op je kind. Ga er gewoon leuk mee spelen, dan heeft iedereen een topdag. Uh, wat ook erg handig is, is uh, om uh, bij de reddingsbrigade van die gratis 06 polsbandjes uh, te halen. Die wij samen met Interpolis uitdelen. Uh, daar kan je de naam van het kind een nummer op schrijven. Dat als je hem al kwijtraakt of haar, dan uh, kunnen we in ieder geval het kind heel snel uh, herenigen. Uh, en tegelijkertijd kunnen we de mensen dan ook vertellen waar ze het beste het water in kunnen. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat ze in een muistroming komen. Aan de kust dus, letten op de kinderen. Maar bij de plassen is het vooral letten op de waterkwaliteit. Want zo'n 10% van het zwemwater in Nederland is nu vervuild met blauwalg. Het bureau van Ruimte en Vrije Tijd legt uit hoe je de blauwalg herkent. Nou, blauwalg kan je zien. Het, het zich het al een beetje. Dat je door een blauw-groene gloed op het water een beetje drijflagen vormt vormt. Maar dat is dus als hij echt in grote hoeveelheden al uh, aanwezig is. Dus dan kan een beetje zeker dat, ja, dat het niet pluis is. En uh, in lage concentraties heb je inderdaad meetmethoden nodig. En dat wordt gelukkig heel goed gemeten door waterschappen... Uh, in samenwerking met provincies. En er staan ook borden aan de oever, dus kijk gewoon goed. En liefst ook vooraf op internet of de locatie die je wil gaan bezoeken... waar je wil gaan zetten of die veilig is en schoon. En dan hebben we ook de smog. Morgen is er aan het einde van de middag grote kans op smog... in het zuiden en midden van het land, zegt het RIVM. Die smog is sterk uh, gerelateerd aan de temperatuur en de, uh, en de zonnestraling. En die zal daar het heftigst zijn. Maar het blijft bij matige smog. De ernstige smog krijg je eigenlijk pas op het moment dat, je, dat er sprake is van echte hittegolf. Dus dan moet het echt drie dagen achter elkaar zo zijn. U bent gewaarschuwd. En met de klanken van Chris Ria on the beach op het strand. Geven wij graag over aan het begin van dit weekend aan Joost Eermans. Goedenavond Joost. Ja, hallo Tim. Goedenavond. Uh, er zijn wat krasjes uh, terechtgekomen op de vrolijke bast van Emil Roemer. Uh, zijn keiharde taal uh, gisteren richting Brussel over de boete bij een grote tekort van 3%. Die komen als een boemerang terug in zijn oolijke gezicht. Maar het is wat mij betreft wel een duidelijk signaal... hoe socialisten denken over de staatsfinanciën. Na mij de zonvloed. En dat is heel kwalijk natuurlijk. Hoe denkt u erover, luisteraars? Ik zeg, socialisten kunnen niet met geld omgaan. Hashtag Eerdmans, hashtag geld, hashtag socialisten gebruiken. U kunt ook gewoon bellen. Een beller is sneller. 0800 1121, de temperatuur stijgt hier. Maar ik hoop het debat zometeen ook in Avondspits. Socialisten kunnen niet met geld omgaan. Gaat u mij maar bellen. De lijn is dan open. 0800 1121. We komen met Avondspits bij u direct na het Arsenaal. Graag tot zo. Werkt u al in de cloud? Met Zakelijk Office 365 van KPN kunt u waar en wanneer u wilt samen met uw collega's in documenten werken. Zo werkt u altijd in de laatste versie. Nu tijdelijk voor 398 per maand ex btw. Kijk op kpn.com/zakelijk slash ook voor de voorwaarden. Samenwerken in de cloud makkelijk maken? KPN doet het gewoon. Van ondernemers. Komfdoen is terug. Nou, dat ik niet zo.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 Minister Rosenthal is teleurgesteld over de veroordeling... van de drie vrouwen van Pussy Riot. De drie moeten van de rechter in Moskou twee jaar na een strafkamp. Rosenthal vindt die straf in geen enkele verhouding staan... tot wat de drie hebben gedaan. Hij wil de zaak aankaarten bij zijn Europese collega's. Ook uit andere westerse landen komen verontwaardigde reacties op het vonnis. Er zijn nog steeds problemen in de samenwerking tussen artsen... in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Dat blijkt uit een intern rapport... waarop het radioprogramma Argos de hand wist te leggen. Vooral op de afdeling longchirurgie wordt door ruzies niet goed samengewerkt en slecht gecommuniceerd. Volgens hoogleraar Klein is de veiligheid van patiënten in gevaar. Het ziekenhuis ontkent dat. Bij de Nederlandse aardoliemaatschappij zijn na de aardbeving van gisteravond tot nu toe 115 schademeldingen binnengekomen. Het zijn vooral meldingen van schade aan muren en ruiten. De aardbeving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. De NAM verwacht dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Zo'n 10% van het zwemwater in Nederland is vervuild met blauwalg. Vooral plassen en meren in Groningen en Zuid-Holland hebben er last van. Het is niet uitgesloten dat door de tropische hitte komend weekend... de alg zich verder uitbreidt. Op plekken waar blauwalg is gevonden geldt een algeheel zwemverbod. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. In het noorden zit nog een beetje bewolking. Maar vanavond trekt de bewolking weg en dan klaart het overal op. Het is overal lekker warm en ook de warmte blijft vanavond nog vrij lang hangen. Vannacht dan zal uiteindelijk de temperatuur dalen naar een relatief hoge minimumtemperatuur. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen is het zonnig. We zitten in zeer warme lucht waarin de temperatuur oploopt naar zo'n 29 graden op de wadden. Tot 34 plaatselijk in het zuidoosten van het land. Er staat morgen een zwakke tot matige wind. Wind 2 tot 4 uit uh, het zuiden. Aan zee kan een zeewind morgenmiddag een beetje verkoeling brengen. En zondag wordt het ongeveer even warm als vandaag. Als uh, zaterdag moet ik zeggen, als morgen dus. Overdag opnieuw volop zon. Maar zondagavond moet u rekening houden met een paar stevige onweersbuien. Dus hou vooral zondag overdag de weerberichten goed in de gaten. Na het weekend wordt het minder warm, maar het blijft zomers. ANB Verkeersinformatie. Verreweg de meeste files zijn verdwenen. Er staan er nog twee. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... bij Bokstol Noord, 4 kilometer. En op de A30 Ede richting Barneveld... tussen Ede Noord en Barneveld Zuid, 5 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de Rijnstrook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Socialisten kunnen niet met geld omgaan. Nee, goedenavond, heet, heter, heet. Dit is warm, maar hou Radio en RCO aan voor een nieuw debat in avondspits. Al eerder zei ik hier bij Avondspits dat Diederik Samsom luchtkastelen verkoopt. Maar het is een brede linkse gewoonte om veel geld uit te geven en de rekening door te schuiven. Als mensen met staatjes aankomen van tekorten onder rechtse kabinetten... dan komt dat inderdaad omdat de linkse kabinetten ervoor de schatkist hadden uitgeschept. Aan rechtse kabinetten altijd de taak om de linkse uitgeefmania mania om te buigen en te gaan bezuinigen. Het kabinet Rutte moest na het linkse CDA-PVA-ChristenUnie-kabinet 18 miljard ombuigen om het oplopende tekort weer te verkleinen. Het is altijd hetzelfde liedje. Links speelt voor Sinterklaas en stuurt de rekening naar onze kinderen en rechts mag het vuile werk opknappen. Met Emiel Roemer in het torentje straks, godverhoede, mag rechts Nederland over vier jaar weer gaan puinruimen. En daarom zeg ik, socialisten, die kunnen niet met geld omgaan. En de tune hoort u niet, maar we gaan gewoon door. En de lijnen staan open. Er wordt al goed gebeld. 0800 1121. Socialisten kunnen niet met geld omgaan. Wat zegt u daarvan? U kunt ook twitteren. Eh, Dirk van der Woude doet dat. Die zegt: Eerdmans, de feiten van CBS geven je ongelijk. Regeringen met PVDA waren zuinig. En dan komt er een staatje. Ik heb het ook bekeken thuis. Ja, zo kan iedereen zijn eigen straatje, denk ik, inkleuren. In het is, denk ik, niet juist. Want dat is anticyclisch. Op het moment dat iemand de schatkist leeg Natuurlijk moet een nieuw kabinet dan van beneden gaan beginnen om omhoog te klimmen. Piet Driesen zegt: kan. Niet alleen dat, ze breken de hele economie af. En zoals in Brabant, je mag niks horen, ruiken, vakantie was het beste middel tegen de file, riep de SP. De eerste beller, de heer Van der Kleij, komt uit Den Haag. Goedenavond. Ja, meneer Eerdmans, ik ben het daar niet mee eens wat u zegt. Vertelt u maar. Nou, kijk eens, waar krijgen we nou die half miljoen werkelozen van? Die we deze die we nu hebben? Ja. Dat is toch zo? Ik hoor een echo. Ik ben een oude justitiemedewerker. Ja. En ik ben ook een oude justitiemedewerker, want ik ben chauffeur geweest. Dus, maar waar krijgen we die werkeloosheid van die we nu hebben? Van deze regering? Denkt u dat het jaartje Rutte, dat die voor een half miljoen werkloos heeft gezorgd? Die half miljoen werkeloosheid die we nu hebben, die komt toch van deze regering af? ga je maar geld naar Griekenland toe span je toe Ja, maar kijk, je kunt altijd... Het lijkt mij dus niet, want een jaar Rutte lijkt me niet voldoende... om 500.000 mensen uit, uit, de werk, uit de markt te halen. Ja, is, maar nou, het punt nou, is meer... Rutte, ze... Gaat u toch alstublieft weg. Ja, dat kan. Dat ik blijf zitten. Het punt okay. is juist dat u weggaat. Meneer, Ru meneer Rutte, die durft daar nog eens te komen, terwijl dat de andere lijst aanvoeren staat. En meneer Rutte durft er nog eens te komen. Kijk eens, dat is de VVD. Ja. Kijk, zo, zo vind ik het. Oké, okay, bedankt meneer Van der Klein, want dat lijkt me voldoende. Dirk zegt nog een keer, uh, we geven je de feiten... Oh, ja, dat was de feite, geef geven je ongelijk. U kunt bellen 0800 1121. Socialisten kunnen niet met geld omgaan. We hebben Roemer gezien en die uh, was toch behoorlijk aan het hakkelen... moet ik u heel eerlijk zeggen, gisteravond. Want die wist niet zo goed meer hoe hij het moest verkopen, die 3%, of hij nou wel of niet de boete uh, zou gaan betalen. Uh, beetje vaag, jammer eigenlijk, vind ik. Ook al ben je een SP-fan dan nog, hoop je dat iemand zijn poot stijf houdt... en zegt, inderdaad ga ik dat niet betalen. En het... Punt van werkloosheid. Het heeft in feite niks met geld uitgeven te maken. Het gaat mij om wie brengt de schatkist op orde. Is dat links of is dat rechts? U mag het zeggen. Hier bij Avondspits 0800 1121. Zometeen komt Sander Boon aan het woord. Hij is financieel economisch deskundige en heeft ook een boek geschreven. En dat heette De Geldbubbel. Dus hij moet het uh, maar eens aangeven. Uh, wat hij ervan vindt. Aan de lijn Hilbrand Korper uit Nederhorst. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het bepaald niet met de stelling eens. Want uh, de huidige crisis komt dus inderdaad niet uh, door de socialisten uh, die het veel geld uit hebben gegeven. Maar dus door degenen die de bankbonussen hebben uitgedeeld en dat waren de liberalen. Die hadden bedacht dat niet presterende mensen gouden handdrukken moesten krijgen en uh, eigenlijk in staat waren om uh, hele bankencrisissen te ver veroorzaken wereldwijd. Mm, nou, echt, ja. uh, dus je ja. kunt zeggen van uh, de socialisten die hebben gat in de rand. Nou, dat uh, klinkt natuurlijk heel erg mooi, maar in principe is het zo uh, dat uh, wij met z'n allen. We hebben uh, geld nodig om uh, de bakken te betalen enzovoort. En, exact. Uh, dat kunnen we dus dat kunnen we niet doen door uh, mensen werkloos te maken, nee. maar door mensen nuttig werk te laten doen. Nee, daar uh, staan we u daar... heeft uh, het voorstel gehoord uh, van ja. GroenLinks, die bijvoorbeeld pleit voor windmolens op zee. Ja. Nou, dat is werk scheppen met uh, geld. Windmolens leveren het... werk op? Ja. 54.000 uh, arbeidsplaatsen. En uh, u zegt van ja, de schatkist moet worden. Ja, natuurlijk moet de schatkist op orde. Maar dat kun je door twee manieren doen. Door uh, stuk te bezuinigen. Of door werk te scheppen. En uh, te zorgen dat mensen weer nuttig werk doen. En uh, goede dingen presteren. Nee, maar dan ben ik het met, me met elkaar eens. de punt is alleen de hypotheekcrisis. Als we die zo even beter, maar dat is toch niet veroorzaakt ja. door, door liberaal die zeggen. van We geven allemaal een bonus weg. Die is veroorzaakt doordat mensen veel te gemakkelijk. Veel te veel konden lenen. En dat vind ik eerder een linkseuvel dan een rechtseuvel. Om maar veel mensen zoveel mogelijk geld toe te schuiven. Dat ze niet kunnen terugbetalen. Nou, de, de bankcrisis is natuurlijk niet uh, veroorzaakt doordat mensen te veel hebben geleend. De bankcrisis is veroorzaakt doordat mensen dus uh, geld hebben geleend... Uh, wat uh, dus nu niet terugbetaald kan worden omdat nope. mensen werkloos gemaakt zijn. Nope. Dat is volgens mij niet de oorsprong van de, van de hypotheekcrisis uit, uit twee, de zeg maar uit 2007. Maar, maar uw punt is duidelijk, u bent het niet meer mee eens. U kunt bellen 1121. De socialisten hebben inderdaad een gat in hun hand. Zeg ik ze kunnen niet met geld omgaan. lijn Zander Boon, schrijver van De Geldbubbel. En uh, hij is geboren in 1971, politicoloog van huis uit. Hij specialiseerde zich in financieel, economisch en sociaal-economisch beleid. Sander Boon, goedenavond. Ja, goedenavond. Hi. Hallo Sander. Uh, veel economen zitten denk ik aan de linkerkant. Dat is mijn indruk hoor. Ik heb het nooit onderzocht. Uh, merk jij dat? Uh, ja, dat idee heb ik ook heel sterk. Uh, die economen die willen natuurlijk kunnen interveneren in, in de economie. En daar hebben ze het geld van de burgers voor nodig. Uh, ja, en, en, en zonder dat interveneren kunnen ze de zogenaamde economie niet stimuleren. Ja, nou, ik heb ook de indruk dat het Centraal Planbureau vol met PvdA zit, uh, zit meestal. Um, dat heeft wel zijn effect, hè? dat mensen dus elk, ook de berekeningen volgen van mensen die dus links uitdenken. Dat heb ik altijd ook in de criminologie zo ervaren, als het over straffen ging. Maar het heeft nogal betekenis. Hè? Als mensen blijven opschrijven in allerlei rapporten enzovoorts dat veel geld uitgeven goed is, dan volgt dat vanzelf uh, in de politiek en dan raken wij alleen maar achterop. Nou ja, dat is een zelfvervullend een, een profetie. Afgelopen vijf jaar is er eigenlijk nog helemaal niets bezuinigd. En er zou dus die economie op gang moeten zijn geholpen. En nu blijkt dat, uh, dat die extra schulden die we hebben gecreëerd... Uh, niet het gewenste effect hebben gekregen. En dan zegt een econoom te linkerzijde al heel snel van... ja, dat komt omdat niet, dat we niet genoeg hebben gedaan. Ja, precies. Nou, ja. ze zijn altijd als een... Ik zie het ook op Twitter langskomen mensen die zeggen... ja, dat is helemaal niet waar in rechtse kabinet. Maar waarom is links altijd door een adder gebeten... als we ze betichten van veel geld uitgeven? Dat is toch ook de linkse, uh, zeg maar het linkse, linkse kompas. Veel geld uitgeven kan, kan je ook op een hele goede manier verdedigen. Ik ben er niet van, want ik vind dat je niet meer moet uitgeven dan je, dan je hebt. Maar er zijn natuurlijk ook prima mensen die, die dat kunnen onderbouwen... en zeggen, daarmee creëren we veel, ja, misschien wel werkgelegenheid... of veel productie of veel consumentenvertrouwen. Daar is ook een verhaal bij te vertellen, toch? Nou ja, misschien wel. Uh, als ze het geloven, dan zouden ze daar trots op moeten zijn. Maar misschien hebben ze stiekem zelf in de gaten dat, dat juist dat, dat uh, probleem dat ze willen aanpakken, namelijk te veel schulden, dat je dat niet met nieuwe schulden kunt oplossen. Ze nee. He, dus hebben daar natuurlijk een onmogelijk probleem te pakken. Dus daarom is het misschien dat ze zo geagiteerd doen. Ja, nou valt me altijd op als de nood zo hoog wordt, en dan heb ik bijvoorbeeld over Koendus, uh, de Koendus-coalitie toen het moest. En uh, niet anders kon hè, dan, uh, dan ja. het bezuinigen. Toen kon ook GroenLinks, en zo meteen heb ik Liesbeth van Tonger aan de lijn, uh, de nummer drie van GroenLinks. Toen kon ook GroenLinks 12 miljard bezuinigen. Dus als, als Links maar voldoende de feiten ziet en daarmee geconfronteerd wordt, kunnen ze best bezuinigen. Uh, nou ja, ik, ik, ik zeg wel eens als dus ik hoop dat Roemer premier wordt. Uh, dan zal het, uh, de, de, het verschil tussen datgene wat hij belooft en wat hij kan waarmaken enorm zijn. En nog nooit zo groot in de parlementaire geschiedenis. Ja. En daarmee zal die worden afgestraft. En, en zal het kiezersvolk weer naar een andere, andere vleugel in het, in het spectrum gaan. Ja, denk je dat het Want... snel. snel... Ja, het is een nachtmerrie. Ik bedoel, het lijkt mij, lijkt mij niet een experiment dat we met, met enthousiasme moeten begroeten. Roemer in het torentje. Maar jij zegt dan is het misschien wel binnen een jaar voorbij? Nou, dat denk ik wel. Uh, kijk, Roemer die heeft nu gezegd. Uh, kijk, het, het punt van de socialist is. De, uh, hij denkt dat het goed is om het geld uit te geven van de burger. Want het is let wel allemaal spaargeld van de burger dat ze uitgeven. En ze denken dat het goed is dat zij het doen, dat ze het beter kunnen dan de burger het kan. En ze denken dat het zonder effect is. En dat laatste, dat is natuurlijk een fabeltje. Want op het moment dat je in deze crisis, die uiteindelijk gewoon een schuldencrisis is... een staatsobligatiecrisis, meer wilt gaan lenen... Ja, dan krijg je onmiddellijk te maken met de markt die zegt van... ja, we wacht eens even, we geven je geen geld meer. Ja, wat zeg je tegen mensen die zeggen... ja, Rutte is de oorzaak van de crisis, Rutte heeft, hè, rechts heeft het alleen maar aangewakkerd... het is op zijn konto te schrijven enzovoort... wat Pechtot en ook anderen blijven herhalen, Samsung ja. voorop. Wat is jouw antwoord erop? Nou, kijk, ja, eh, technisch gezien hebben ze misschien wel een beetje een punt. Kijk, mijn boek gaat eigenlijk een, een, een flink stuk verder terug... dan de bankbonussen en de hypotheekobligaties... Uh, ik denk dat je echt 100 jaar terug moet om te kijken wat de echte basis van de crisis is. En dan zie je dat dat, dat hele financiële systeem, hoe dat is geëvolueerd... en uh, de politieke partijen en stromingen die er zitten, dat dat eigenlijk één rode draad is. Politici van links en rechts willen eigenlijk altijd meer geld uitgeven dan er via belastinggeld binnenkwam. Ja, maar jij bent het er wel mee eens dat links makkelijker uitgeeft dan, dan rechts? Uh, in principe wel, maar als je kat op het spek bent, dan zullen ook politici ja. daar ervan genieten. Alleen, ja, die hebben ergens misschien nog wel een, een moraal of een antenne dat het wel het geld van een ander is. Ja. En, en nogmaals, de socialist die heeft juist dat hele idee van de overheid is uh, de hoede van het, uh, van het uh, uh, algemeen belang. Dus, ergo, wij kunnen dat beter verzinnen... ...op daar het geld heen moet dan de burgers dat zelf kunnen. Dus eigenlijk politici nodig met ruggengraat links of rechts. Dat zeg je ook, Sander. Blijf aan de lijn. Ook Lisbeth van Tongen gaat ons, uh, gaat ons vergezellen zometeen. U kunt ook meedoen. 0800 1121. Socialisten kunnen gewoon niet met geld omgaan. Ricardo Anan uit Rotterdam. Ja, hallo. Uh, uh, ik ben het helaas weer. Uh, als ik nou kijk naar links en rechts, ja. die gebruiken ook al het geld van onze burgers. Rechts uh, koopt af en toe JSF-vliegtuigen en is van plan drones te kopen. En links die probeert de arme man, de uh, sociaal zwakkere, te ondersteunen. Ook met gemeenschapsgeld. Dus het verschil is tussen links en rechts is dat links probeert de armen te ondersteunen en rechts... Die, uh, ja, die, die dat zijn de bloedzuigers ja. zeg maar, van, uh, van het volk. Maar Ricardo, ben je het met me, met me eens of niet? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Rechts zijn bloedzuigers. Ja, je zegt beide. beide... Je moet nee, moeten nooit aan de macht. Je vertrouwt ze allebei niet? Nee, ik vertrouw recht niet, want ze hebben al bij mensen met PGB's, doodzieke mensen, mensen met kinderen met rugzak zijn ze, toen ze aan de macht waren, zijn ze geld gaan halen. En daarna moesten ze ook nog vliegtuigen gaan uh, kopen, je ze wilden ook nog drones kopen. Ja, dus kortom, ja, Met ons belastinggeld <tus> kan rechts... Niet veel goed. De rechtshobbies uh, vind, uh, vind je ook niet effectief. Nee. Dus, dat is helder. Ricardo, nee. dank je voor het bellen. Ricardo, 0800-1121. U kunt ook meedoen terwijl de temperatuur in de studio oploopt naar 40 graden. kunt u ook meedoen op Twitter. En dat doet u met uh, hashtag uh, avondspits of, of hashtag eerdmans. Maar het mag ook hashtag socialisten zijn. Want daar praten we over. Socialisten kunnen niet met, uh, met geld omgaan. Uh, Lisbeth van Tongeren, goedenavond. Ja, goedenavond. Dag Lisbeth, je, je bent de nummer drie. Uh, dus net verkiesbaar, zeg ik even een beetje cynisch, uh, voor, voor GroenLinks. Uh, want jullie staan nog steeds op vier vier zetels in de peilingen? Um, ja, in de peilingen staan we er niet al te florissant voor. Maar de echte peiling is op 12 september. En dan zal de kiezer beslissen ja. hoe de samenstelling van de Tweede Kamer eruit gaat zien. Weet je wat ik nou denk, hè? nu we het over dit natuurlijk een beetje prikkelende stelling... socialisten kunnen niet met geld omgaan... Jullie hadden dat koenisakkoord. Ik zie nog Jolanda Sap met een grootste smile op haar fraaie haar, uh, gezicht. Liep zij uh, de, de, de wandelgangen uit. Jullie hadden goud in handen op dat moment. Hè? Toen, toen heb je dus wel besloten om het land uh, bovenop te helpen. Met dat koenisakkoord 12 miljard te bezuinigen. Toen dachten veel mensen... Hey, GroenLinks is een partij die verantwoordelijkheid neemt... en niet maar blijft uh, voor Sinterklaas blijft spelen. Denk, denken jullie daar nog wel eens aan terug? GroenLinks heeft... Altijd begrotingen. Elke keer ook weer bij de doorrekeningen zie je dat. Die zorgen voor meer werk aan de onderkant. En we hadden net Ricardo die zei... Er moeten banen komen en er moet uh, goede zorg komen... voor mensen met een kleine beurs en uh, zwakkere mensen. En wij zorgen er ook voor dat de Nederlandse natuur mooi blijft... en dat er werkgelegenheid komt in groene, schone uh, economie. Dus... GroenLinks, hè. wij noemen onszelf zeker geen socialisten. Wij zijn geen socialisten. Wij zijn wel links, wij zijn progressief. Wij willen hervormingen op de financiële markt. Hoeveel willen jullie bezuinigen? Het komende... Um... De doorrekeningen die komen maandag, dus ik zou nog heel even wachten tot maandag op de precieze getallen... en dan kunnen we helemaal los op alle aantallen. Wij zeggen ja, er moet met beleid en in een normaal tempo bezuinigd worden. Overheidsfinanciën moeten op orde, maar wij zeggen ook dat we moeten zorgen... Hè, wij willen flink geld weghalen bij de grootste vervuilers. Ja. En dan willen we Wie zijn dat? Wie, zijn dat? Wie gaat ervoor betalen bij GroenLinks? Dat zijn bijvoorbeeld de bedrijven die 5,8 miljard krijgen nu uit onze gemeenschappelijke belastingcentjes voor fossiele energie. Dat ja. is bijvoorbeeld een deel van de 40 miljard die in de Europese Unie naar landbouw en visserij gaat. Die bedragen moeten we onder andere ombouwen. He. Iemand anders zei al iets over de JSF, dat vinden wij ook. Daar halen we geld weg ja, en we zorgen wie... dat we daarmee werkgelegenheid creëren aan de onderkant van eh, de, de, de arbeidsmarkt. Maar ik proef een beetje, moet ik zeggen, Lisbeth, wat afstand van, van de SP ook en van, van de PvdA. Jullie gaan de realistische kant op richting Pechtold. Zie ik dat goed? Nou, wij g hebben een realistisch eigen groen programma. D66 is wat ons betreft, ze roepen wel duurzaam... maar die zijn wat ons betreft meer bezig om... He, meer van hetzelfde laten we het een beetje houden zoals we het nu hebben. GroenLinks zegt, je moet de financiële crisis oplossen... maar ook uh, zorgen dat we een schoon leefmilieu hebben... en ja. dat we niet meer van onze planeet verbruiken dan er van het nee. erbij komt. Maar er gaat een coalitie komen. Zitten jullie nou met die socialisten waar ik het nu over heb... Uh, toch eigenlijk wel gebakken in een, in een coalitie als het ervan gaat komen? Of, of kruip je op schoot bij, uh, bij Rutte? Uh, zit dat erin? Wij eh, zeggen altijd dat we eh, met iedereen zouden willen regeren behalve met de PVV, dus dat is nog steeds zo. Maar daar moet wel een herkenbaar GroenLinks-element in een coalitie nou. zitten. Nou, Bij het lenteakkoord hadden we een aantal fantastische groene maatregelen, eigenlijk beter dan... Ja, eh, beter kunnen eh, jullie niet meer krijgen misschien wel. Dat dat wordt, dat wordt, dat is jullie finest hour geweest. Nou, zo'n coalitievorm zou kunnen, maar ja, hoe progressiever, hoe liever... er moeten echt hervormingen komen. We kunnen niet doorgaan op de oude voet. Oké, okay, Lisbeth van Tongeren, zeer bedankt. Nummer drie van GroenLinks, die uh, zich niet meer tot de socialisten rekent. Uh, mijn stelling blijft, socialisten kunnen niet met, met geld omgaan. U kunt bellen 0800 1121. komt u hier binnen, kan ook getwitterd worden. Doet u dat vooral? Dat uh, kost minder energie. Blijft u wat koeler misschien in het hoofd? Uh, dat doet u met hashtag avondspits of hashtag eerdmans. En er komt uh, van alles binnen en ik moet u zeggen... Ik heb het zwaar, want er is veel tegenstand. Saïda uit Rotterdam. Uh, goedenavond. Dag Seda. Hoi. Ten eerste wilde ik zeggen van uh, de VVD heeft heel lang met de P van de A gereageerd, gereageerd. Ja. Uh, even en... na. Ja, dat was paars. Ja, voor, ja. voor die balken en de ja, in, tot in mijn lippen veel. <laughs> en uh, nou, ik vind de P van de A helemaal niet sociaal. Anders hadden ze zoveel geld niet aan de banken gegeven. Ik vind ze meer recht. Ik vind ze gewoon een rechte partij. Ik ben persoonlijk, ga ik nog even wat zeggen, ik ben de dupe geworden van een wet van hun, ik heb altijd als uit hun kracht gewerkt, ik ben helemaal pensioen kwijt, want nu wordt het als vermogen aangerekend, ah. Terwijl, en dat is een wet uit 2007 van de P van de A, dus ik vind ze niet voor de, voor de kleine man, want ik nee. ben dus helemaal pensioen kwijt door een wet van hun. Dus ja. ik zeg, het is, uh, het is gewoon net als de VVD zo'n beetje. Eigenlijk inwisselbaar. Ja je, zegt... ja, eigenlijk in ja, je zegt eigenlijk inwisselbaar. PvdA en VVD. Ja, precies, je wordt door de kat of de uh, hond uh, gebeten. Precies. En ja, dus voor, voor mij is er de enige wat je dan sociale partij zou kunnen noemen, de, de, de SP... Ja, nou daar gaan veel mensen naartoe. Al moet ik nog zien hoe de eff effecten zijn in de peilingen van wat hij... Eh, en dan heb ik het over Roemer richting eh, Brussel heeft gezegd... en zeker niet zijn poot stijf heeft gehouden over die 10% boete. Links de sloot in, rechts er weer uit. Ik zeg, socialisten kunnen niet met geld omgaan. Hans Schulkes, reageert u maar. Hoi, uh, goedenavond. Bijna. Nou. Oh nee, het is een goedenavond. Je ja uh, spreekt met Hans Schulkes. Uh, de hitte loopt hier uh, ook mooi op. Lekker representatief voor het weekend. Ja. Maar uh, uh, ja, ik ben het uh, volledig oneens met jouw stelling. Uh, Ten meer omdat, omdat uh, ju, juist, uh, juist, uh, juist liberale partijen hebben gezorgd... voor, de, voor deze fin, uh, voor, voor financiële euro en dergelijke. Die is bij ons uh, erdoor gedrukt... Uh, daar hebben, hebben wij voor de rest geen zeggenschap nee. over gehad. En, wij, en, wie, en wie zijn nou de grootste uh, ja, uh, betalers waar wij als Euroland geld aan moeten betalen? Nou, dat is Griekenland, Italië, mm. Spanje. Daar moeten wij allemaal geld aan besteden voor een ja. euro waar wij als Nederlanders helemaal niet om gevraagd hebben. Nee, je, zag, je ziet die lachende zalm nog staan bij die flipperkast en ook bij de euroautomaat. Jij zegt, die, ja, daar nee, zit de oorzaak. Daar zit de oorzaak. Ja, dat is, dat is, nou ja, misschien is de VVD wel veel te links geweest. Zullen we het op een gegeven moment ook nog stellen? Dat kan. Ja, goed, dat, er, uh, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik, ben, ik ben geen politicus. Alleen ik ben, ben gewoon fai, hmm. wel flink pissig om het feit... dat, uh, uh, dat wij nou moeten betalen voor ja. een eurocrisis... waar we niet om gevraagd nou, hebben. Bron en, natuurlijk, uh, ja. ja. Ja, nou goed. En, en waar, waar, waar, waar misschien de, de, de kleine... Kleine ondernemers, misschien 5% van, van de hele bevolking... van profiteert, doordat ze allerlei uh, zaken in het buitenland hebben. Uh, maar ja, de rest van de vijf, eh, 90, 95% van de bevolking... die profiteert daar niet ja. van. Ja, ook, uh, dat ze een keertje op vakantie kan, maar goed. Hou het hoofd koel, want we gaan even door naar andere bellers. Dankjewel je wel voor het inbellen 0811 21. Mevrouw De Zanger, socialisten kunnen niet met geld omgaan. Dat ben ik niet met u eens en dat uh, baseer ik op een stuk in de NRC van 6 juni. Ook geen rechtse krant, de hè? Nee. Ja, de rechterkrant. Nou, de nee, de geen rechtse krant, uur, VVD, hoor. U dat, dat u alleen de Telegraaf leest. Op. Maar daar staat duidelijk in CDA en VVD niet zuiniger dan links. Ja, ik heb het en ook gezien. En ik lees u ook nog een stukje voor. VVD zat 38 jaar in de regering, waarvan 29 jaar met een tekort... Dan staat de no-nonsense kabinetten van Lubbers 1 en CDA-VVD bijvoorbeeld boekt een hoge begrotingstekorten in ja. jaren van economische voorspoed. Weet u waar dat nou door komt? Ja. Neem dat eens tot u en ik wil u ook nog de twee uh, redacteuren noemen. Een nee, ik ken het Stockman, stuk. Ik ken het stuk. En de Erik van, ja, allemaal... van. Uit onverdachte noemen, hoek, mevrouw de Zanger. Is... Als ik het mag, als ik mag is... reageren, uit onverdachte hoek de NRC, dat is inderdaad een link kwa kwaliteitskrantje. Ja, het nou, punt ik is nou, nou juist. Ik wil het nog even nee, mag ik u, u zeggen? Mag ik u zeggen? 2012. Ja, mag ik u wat zeggen? Iedereen kan het vanavond of je kunt altijd nog nakijken. Maar Mevrouw de Zanger, u luistert niet naar mij begrijpt, nou, dan is de een voor... debat lastig. Als, als u nog even naar mij kunt luisteren. Kijk, het punt is juist dat die kabinetten hebben moeten puinruimen van wat hen is overkomen. Dacht u dat Lubbers uh, ze heeft zitten potverteren? De man heeft alleen nee, maar, maar nee, zitten maar, bezuinigen die... en hervormen. Dat is, dat is vriend en vijand nee, het over eens. Hij kon het, het alleen bijna niet ruimen wat hij, wat hij van den aal heeft, heeft uh, in zijn mik kreeg. Ja, maar u hebt niet goed geluisterd naar mij. Want er staat duidelijk bij Lubbers 1 en Twee, en CDA en VVD, bijvoorbeeld, boekt ja. een hoger bevolking Ja, nou goed, dat tekorten, heb ik net proberen in jaren te beantwoorden. Van een economische groei. Ja, maar een dat... economische voorspoed. En er staat duidelijk met hele vette letters: Me... CDA, VVD, niet zuiniger dan links. Mevrouw, dat is een punt, want ik ben het daar. Ik snap wat u zegt, maar het gaat om het puinruimen wat ervoor is afgeleverd. Ik hoop dat u dat nou van mij probeert uh, over te nemen. Uh, eens even kijken, we kunnen. Ja, Sander Boon, uh, jij bent er ook nog, Sander Boon. <klaar> Ik krijg ja. me hier een lawine links, linkse mensen over me heen, althans <laughs> tegenstanders. Ja. He? Maar het valt me heel erg op dat ze vinden dat socialisten heel goed met geld kunnen omgaan. Maar klaarblijkelijk de, uh, de broedersocialisten in Griekenland, Italië, uh, Portugal en Spanje. die kunnen dat niet. Want die ja. hebben ons nu in een enorme problemen gebracht. Ook weer een punt. Ja, als je het Europees bekijkt. Ja, zeker. Maar die. Ja, dat... dus, uh, ja. Ja? Nee, zeg maar. Nou, die, die dus de, de, de, de socialistische mindset is: uh, meer geld uitgeven dan je hebt. En het beter uitgeven kunnen geven dan de burger dat kan. En ze doen dat voor doelen die natuurlijk fantastisch zijn. Maar ja, uh, uh, daarmee bewerkstellig je wel dat je jaar op jaar schuld op schuld gecreëerd en, en, en, en opbouwt. En, en eigenlijk, uh, ik heb roemer horen zeggen: ja, we gaan de economie niet kapot bezuinigen. Ik denk dat die economie door die toenemende schulden... de afgelopen 30 jaar alleen maar is kapot gestimuleerd. En dat nu het krediet op is. <laughs> dat is een nieuw woord voor 2000, uh, 2012. Kapot stimuleren. Um, we komen inderdaad veel mensen tegen die zeggen... ja, maar Lubbers, alles wat... nou, die staartjes uit de NRC... Het is toch een feit dat Lubbers keihard heeft gesaneerd. Ik zie nog de, de, ik zie nog de rotte eieren door de lucht vliegen. Uh, hij heeft minder. Hij heeft minder uitgegeven, heeft minder geleend dan zijn voorgangers. Maar per saldo uh, nam de begrotings, uh, waren er gewoon nog begrotingstekort ja. en geen overschotten. Vind ik niet zo gek eigenlijk, als je ziet wat, er, wat ervoor gebeurd is. Maar het punt is inderdaad, mensen zijn er zijn te zeer, zeer, zeer, zeer veel tegen Sander Boon, mag ik je zeer danken. Uh, jij bent uh, schrijver van het boek De um, Geldbubbel. De geld Bubbel, prima, ja. prima, ook een leeswaardig stuk. Dank je voor je bijdrage. En wij gaan nog even kijken naar wat bellers. We lopen in de laatste minuten. Uh, de heer Hertog uit Den Helder. Hallo, goedenavond. Dag. Uh, je hebt de laatste tijd een heel veel onzin uit, uitgeroepen, maar dit is wel de grootste onzin. <laughs> ja. Noem nou eens een voorbeeld waaruit blijkt dat, dat, dus, dat uh, mensen die... Uh, oost zijn minder goed met geld om kunnen gaan dan de anderen. Het kabinet voor Rutte, het kabinet Balken met, met, met Bos en, en Rauwvoet is een voorbeeld. En, we hebben altijd, en, en iedereen riep altijd dat de Bos een uitstekende ja, minister van... Ja, dat is nog nooit en, anders geweest, meneer. Was. Meneer Kok was het, meneer Zalm was het. We hebben eigenlijk altijd hele goede uh, minister van Financiën gehad. En ondertussen zitten we met de grootste probleem. Ja, en wie schuld is dat? Dat ja. Vind jij dan nou ja, dat het de socialisten zijn nou, het en is... die hebben er het meeste in het kabinet gezeten? op nou, wat... CDA, ja, verantwoordelijkheid het, nemen. VVD... Eens. Ja. Maar het CDA is ook een partij van links en rechts. Overigens, de socialistische traditie in Europa werd er ook nog bij, bij gefietst, net door Sander Boon. Daar zit natuurlijk ook veel socialisme en verdraaid Ja, dat maar dat, dat, we hebben het nu even over onze eigen... Ja, dat, nee daar dat, dat, dat ben ik gewoon. het ook mee eens. En, ja. Meneer Hertog, ik zet een puntje, want wij gaan het, het afbreken. Dank u zeer voor het bellen. Er komt veel binnen. Nou weer ineens een hoop mensen het er wel mee eens zijn. Waaronder Jan Kolen en André Freiters. U kunt op Twitter doorkijken. Piet. Piet Driesen zegt, uh, ze breken de hele economie af. Uh, nou, dat, dat, dat kunt u verder zien op twitter.com. WNL gaat afsluiten wat de radio betreft. Over een half uurtje zijn we er weer met half acht live op Nederland 3. Daarin Sanin, Hennis Plasgaard, VVD-Kamerlid als gastpresentator naast middel ik, Erg leuk. En daarin ook Daan Schuurmans, uh, Danny Mekic, Jans en Tjerk Lammers. Dus op Nederland 3 om half acht. WNL op de televisie. En aanstaande zondag is even Jinek op zondag weer terug van vakantie. Met daarin Mona Keizer, de runningmate van het CDA aan Paul Groot... en Owen Schumacher, de makers van het programma Koevenoen. Zondagmorgen dus, kijk om half tien op Nederland 1. Wij gaan eruit. Ik wens u een zeer zonnig, zonovergrote, warm, tropisch weekend. Maandag zijn we er weer terug. Misschien een stort bij later. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Als minister van Buitenlandse Zaken betuigde hij spijt... over het leed dat Nederland aanrichtte in Indonesië.